Voor beleggers was 2011 een slecht jaar. De AEX kwam vandaag op de laatste handelsdag van het jaar nauwelijks van zijn plaats en sloot op 312,4 punten. De index was het jaar nog begonnen op 354. Dat betekent dat de AEX-fondsen gemiddeld 12 procent van hun waarde verloren. De hardste klappen waren voor Air France KLM, dat meer dan 70 procent van zijn beurswaarde verloor, en TomTom Tom met min 60 procent. Aan het begin van dit jaar stegen de koersen nog, maar daarna sloeg de crisis toe. In Syrië zijn bij demonstraties opnieuw doden gevallen. In de steden Hama en Dera zouden zeker tien betogers zijn gedood door orde troepen. Gisteren zouden ook al tientallen mensen om het leven zijn gekomen. In het hele land wordt massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De oppositie had daartoe opgeroepen om waarnemers van de Arabische Liga te laten zien hoe groot de onvrede onder de bevolking is. De 2300 werknemers van de zonnehuizen hebben ontslag aangezegd gekregen. Begin deze week ging de organisatie failliet. De instelling heeft zo'n te huizen op antroposofische basis... voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. Er wordt gezocht naar overnamekandidaten voor de zonnehuizen. De hoop is dat een deel van het personeel dan mee kan. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en volgt regen. In Limburg kans op natte sneeuw. Morgen grijs en druilerig, met soms wat lichte regen. Middagtemperatuur dan tussen 5 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met BAVA topkwaliteit, zoals Care Plus brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. Be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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Dit is radio 1. De NTR. Schat, Pico. Nee, geen sprake van, jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Bam, bam, bam, bam. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Okay. Ietsjespoed. Ja. Ja. Bloed. Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters? Pleisters! Oh, oh gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Magyari.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 December. Vier bekende stemmen, mensen die met regelmaat van de klok meewerken aan onze uitzendingen. De koningin van de kaas, de vrouw achter La Betty Koster. Betty, word jij op straat ook al met koningin aangesproken sinds je meewerkt? Dat is mij echt uh, een kleine buiging. Ja. Ja, Handtekeningvraag. Handtekeningvraag. Ja. Naast jouw wijnschrijver, de man voor wie ik graag een blokje omfiets, de man van de supermarktwijngids, Nicolaas Klei. Dag Petra. Dag. Gezellig uh, weer hier. Ja fijn hè? Ja. Jij fietst ook graag om om hier even langs te komen. Met heel veel plezier. En je neemt altijd wijn mee. Dus we zijn ook altijd heel ja, blij met jou. Dus ik fiets niet alleen om voor wijn, maar ook met wijn. Met wijn. In de mand voor op de fiets. Dan naast mij aan de andere kant... een vrouw die zo slim was haar bedrijf haar eigen voornaam te geven... en dus ook wereldberoemd is meteen. Iens Boswijk van restaurantsite Dag Iens. Hallo. Leuk dat je er bent. Het was alweer een tijdje geleden, volgens mij een jaar geleden. Ja, met kerst vorig jaar. Ja, en nu weer met oud en nieuw. Nou. Dus jij bent echt voor de feestdagen. Ik ben de uitsmijter. Ja, <laughs> zo is het. Dubbel, dubbel aan twee kanten gebakken ja. dan wel, hè? Ja, ja. En daarnaast natuurlijk linker en rechterhand van dit programma tegelijk kookboeken van naad Jona Freud. Welkom allemaal. We gaan terugblikken, we gaan vooruitkijken, we cirkelen speels rond drie begrippen waar we het hele jaar al mee om de oren zijn geslagen. En dat is duurzaamheid, betaalbaarheid en gezondheid. Maar dat gaan we op zo'n manier doen... dat iedereen na een uur toch nog zin in eten heeft. Um, want ja, eten en drinken, het moet deugen, het moet gezond zijn... het moet niet dik maken, het moet uh, niet te veel kosten in tijden van crisis. Kan dat allemaal of zijn er, staan er tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren? Die dingen die gaan we allemaal bespreken. Daar eten we straks ook bij, daar gaan we het zo over hebben... Um, maar eerst even voordat we dat allemaal gaan doen... wil ik even een, een actuele kwestie voorleggen. Ik krijg net een, een groot alarmbericht komt er binnen. Het staat nu ook in het Algemeen Dagblad Hakbal van Jamie Oliver is levensgevaarlijk. De Britse televisiekok, die bekend staat om zijn constante strijd... tegen gemakzuchtige en vette fastfood. Die man die wordt nu aangepakt... om de oren geslagen met Amerikaanse onderzoeken... waaruit blijkt dat zijn gehaktbal en zijn eten... twee keer zoveel calorieën bevatten... dan de verguisde Big Macs en andere fastfoodtoestanden. Er is echt een... Oorlog gaande tegen Jamie Oliver vanuit Amerika. Vanuit Amerika. Is dat eigenlijk. De cruciale... omvang van de Amerikanen vergeleken met die van de Britten? Ja, dat, op het oog heb ik dat wel eens gedaan, ja. Ja, volgens mij zijn daar ook wel onderzoeken over geweest. Maar ja. uh, volgens mij zijn de Amerikanen echt verreweg het dikste volk ter wereld. Zijn jullie eigenlijk geschokt door, uh, door dit rapport, Betty? Nee, ik kan me voorstellen dat een hele lekkere gehaktbal... goed gebraden, meer calorieën bevat dan een Big Mac. Maar ook veel meer voedingsstoffen. En dat is eigenlijk veel essentiëler. In de Big Mac zit verder geen voedingsstoffen. Dat is alleen maar uh, brood en meel. En uh, ja, en het mag dan wel minder calorieën zijn. Maar uh, het voldoet ook niet. Dus je neemt er veel meer van. En het is niet gezonder. Dus geef mij maar die bal van Jamie. Ja. Harrest één keer per week of één keer in de maand een gehaktbal is veel te weinig. <lacht> ik denk niet dat Jamie Promo... Nicolaas, heb jij het op je dagelijks... dagelijks uh, jij bent nee, sowieso niet... Jij bent, ja, dat, dat is toch ja, iets is geweldigs. Dat nou eigenlijk? Die van Jamie ken ik niet, maar en misschien doet hij er allemaal maar moderne dingen in. doe jij überhaupt aan... aan, aan nou, even tussen ons gezegd, die onzin, die diëterij... Uh, dat. Of ben jij toch wel een man die, die oplet? Een man van maat? Nee, ja, ik ben een heel braaf iemand en ik doe alles keurig met maten, maar wel met grote maten. Ja, ja. <laughs> en als er dan bijvoorbeeld een sticker op zou staan, eens Heart attack meatball. Want dat gaan ze in Amerika nu doen. Op die bal van uh, op die bal Jamie. Een uh, kinky ball. Nou ja, dan hoop ik dat er op een andere manier wordt ingegrepen... wat ze dan op die Big Mac gaan plakken. Want ik denk dat het vooral ook dat verslavingsspul wat erin zit... waardoor je na anderhalf uur weer een Big Mac... Ik denk dat dat vooral ook echt funest is. En dat zal bij die bal van Jamie... zal je gewoon denken, nou, ik heb gegeten... en ik kan straks gewoon lekker naar bed. Zijn jullie eigenlijk fan van Jamie? Ik niet. Ins niets? Ik, Waarom eigenlijk nou, niet? Ja, ik vind het een grote marketingmachine. En dat, daar hou je nou, niet van? Nou, bij eten vind ik dat gewoon. Ja, dat, dat vind ik op een andere. Ik vind het heel goed wat hij doet. Ja. Maar ik heb zelf geen kookboeken van hem en ik kook ook niet uit hem. Nee. En, hij, het is namelijk, ik heb die kookboeken wel ongelooflijk makkelijk. Wat die, wat die... Ja, dat heb ik ook begrepen. En daar dus... ben ik ook wel een fan. Ja. Want hij heeft gewoon wel heel veel mensen die dat daarvoor echt niet deden. Gewoon zelf aan het koken gezet. Ja. Dat is een ja. vrij uh, belangrijke rol ja. die hij heeft gespeeld, vind ik. Het is zeer toegankelijk. Ja. Betty kookt... Ik heb zijn boeken niet omdat hij mij niet, Ik vind hem niet inspirerend genoeg, maar ik snap heel goed... dat grote volkeren zijn dingen wel heel graag koken. En het ziet er eigenlijk altijd wel heel lekker uit. Met ja. een heel simpel... Komt ook omdat hij er zelf naast staat hè, op alle foto's. Het is ook belangrijk, jongens. <lacht> <lacht> Nicolaas? Uh, ik heb zijn boeken niet, maar hoor inderdaad wel van mensen... die nog slechter kunnen koken dan ik. Het is wel heel <lacht> Hallo, makkelijk. Me, maar of ik... Ik zou eens een moeten proeven. Want ja. dat is natuurlijk <laughs> toch wel de, de lakmoesproef, toch? Ja, precies, daar gaat het allemaal om. Die hebben we vandaag niet. Wat we wel hebben, en dat gaat Jona maken, dat hebben we echt uitgezocht op het thema van vandaag, namelijk betaalbaar, uh, duurzaam en wat was het ook, gezond. gezond ik? Ja, inderdaad. Uh, dat is Captain's Dinner, Jona. Ja. Wat is Captain's Dinner? Captain's Dinner is in de eerste instantie al voor tweeërlei uitleg uh, vatbaar. Dus je hebt een Captain's Dinner waarbij je bij de kapitein aan tafel mocht op de grote cruisevaarten. Toevallig... Bij Loveboot zie je dat wel eens. Ja, bij Loveboot. En er is net echt zo'n leuk boekje uitgekomen... over koken met de Holland-Amerika-lijn... waarin al die menus en alle verhalen over het eten aan boord... en de recepten staan uh, uh, beschreven. Dat ik daar al met, de hele week met heel veel plezier uit lees. En dat is het Captain's Dinner aan de ene kant. Maar ja. aan de andere kant heb je het Captain's Dinner... wat bestaat uit uh, kaputseilings en spek en alles wat daarbij hoort... Dus dat, is, dat zijn allemaal kleine gerechten dat rond de kapuzeiner? Ja, en dat is uh, waarschijnlijk, ik heb, we hebben natuurlijk proberen dat ontzettend goed uit te zoeken, uh, ooit ontstaan. Omdat je vroeger op de grote oversteken, waar je weken onderweg was, uh, dit soort uh, uh, gerechtjes die bij het Captains Dinner worden, waren allemaal houdbare producten. Gedroogde kapuzeiner, spek kon je heel lang goed bouwen. Uh, er werd uh, uh, vaak appelmoes, er werden uien gedaan. dingen in het zuur horen erbij. Ja. Nou, je kan het zo gek maken als je het wil. Ik heb er volgens mij vanavond veertien gerechtjes van gemaakt, van het Captain's Dinner. Nou ja, veertien gerechtjes wil niet zeggen, ik bedoel, de zilveruitjes valt dan ook onder een gerecht. Ja, ja, Die heb ik niet ja. zelf gemaakt. Ik viel al enorm bij, open. Fickelillie, agurken. het. Ja. Uh, augurken, uh, He? Dat soort dingen ga jij straks hier uh, serveren. Maar ook uh, pekel, pekelvlees, uh, um, rookworst, gaakballetjes. Ja. Je kan het zo gek niet verzinnen. Ik vind het machtig lekker. En het is ook heel gezond, want er zit heel veel vitamine B in. Ja, hoewel er weinig uh, vers groenvoer bij zit. Hè? Ja, wil maar het was nou, wel om de beriberi-onderweg ja. uh, te bestrijden, ja. geloof ik. Scheurbuik. Ja, ja, ja, ja. daarvoor was uh, ja. uh, ja. Nou, dat ja, gaan we dus bedoel. eigenlijk doen. Scheurbuik. Ja. bestrijden. Scheurbuik is bestrijden. Bestrijden. Ja. Ja, al gezond. Ja. En het kost ook bijna niks. Nee, dat is. niet. En uh, dus we zitten voor een dubbeltje op de eerste rang. Jij gaat straks kopen. Terwijl ik daarbij nog wel wil zeggen dat ook je daar natuurlijk met Captain captains heel veel verschillen. Want je kan natuurlijk een rookworst uh, bij een groot winkelbedrijf halen... of echt een hele lekkere rookworst bij een goede slagerij. Dan... Ik ben overal voor het laatste gegaan. Heel goed. Ik ben voor de kwaliteit gegaan. Heel goed. Dat stellen wij zeer op prijs. Ja. Wij koppelen hier meteen een luisteraarsvraag aan. En het leuke is, als u goed inzendt, het goede antwoord geeft dus... en dat stuurt uh, met spoed naar manjare.ntr.nl, oftewel bijna nu dan uh, kunt u bij de volgende uitzending aanwezig zijn. Met z'n tweeën, maar u mag ook zelfs met z'n vieren. Uh, vrijdag 27 januari is dat. Wij, wij zitten dan in studio De Smet. Wij hebben dan het hele café tot onze beschikking. En daar kunt u dus bij zijn. Als u het antwoord weet op de volgende vraag. Wij eten vanavond Captains Dinner. Maar dit gerecht, zowel met kapucijners als bruine bonen... en zowel met als zonder rijst, is ook bekend in Nederland. Onder een andere naam. Welke andere naam? over de uitslag kan wel gecorrespondeerd worden. Daar gaat vast over gecorrespondeerd worden. Mm. Want daar is heel veel gedoe over, over dit ja. onderwerp. Dat hoort u straks wel. Maar Captains Dinner, onder welke andere naam? Manjari.ntr.nl en de eerste goede inzendingen... die worden beloond met een aanwezigheid bij dit prachtprogramma. Dus wie wil dat nou eigenlijk niet? Wij gaan het hebben over duurzaam, betaalbaar en gezond. Drie begrippen. Afgelopen jaar heel erg veel over gehoord... Uh, laten we maar meteen uh, met het vervelendste beginnen. Het geld, de crisis, uh, die is toegeslagen. En wat merken jullie daarvan? Betty Kosten, jij bent kaasexpert. Jij levert zowel aan horeca als wel aan particulieren, want je hebt winkels. Uh, merk jij er wat van, crisis? Ja, ja, ja. we hebben uh, de, de eerste crisis, want ik, ik verdeel de crisis eigenlijk in tweeën. Die eerste crisis, dat is een beetje drie jaar geleden, denk ik dat het begon. Um, merkten wij acuut dat de horeca, um, uh, die is altijd namelijk een beetje de voorloper. De consument volgt een half jaar later. Zocht goedkopere wegen voor hun kaas. We hebben natuurlijk hele exclusieve kazen. Maar we hebben 450 soorten, waarvan de 50 heel exclusief zijn. Maar 400 heel betaalbaar. Daar wordt dan niet naar gekeken. Dan wordt je gewoon, hup, het stempel duur. En uh, we, gaan, we halen het wel bij een groothandel. Mm. Nou, dat duurt dan een half jaar, drie kwart jaar. Dan komen ze erachter dat het eigenlijk... Um een verkeerde beslissing is geweest, omdat de kwaliteit ook achteruit gaat. En dan komen ze allemaal weer terug. Maar je hebt zelf waarschijnlijk ook een aanpassing moeten doen. Ja, want ik zag dit gebeuren. En toen heb ik mijn mensen om de tafel geroepen. En voorheen was het zo dat mensen bij ons kwamen en zeiden... ik wil vanavond vijf uh, kaassoorten. En we zijn met z'n tien. En dan ging je los. En dan kon je gewoon het mooiste van het mooiste adviseren. En toen heb ik mijn mensen bij elkaar geroepen. Heb ik gezegd: Jongens, je mag best twee hele mooie soorten van tussen de 20 en de 30 euro de kilo adviseren. Maar ik wil dat daar dan drie soorten tegenover staan die onder die 20 euro zitten. Zodat de consument naar buiten gaat met het gevoel dat ze een heel mooi kaasplateau hebben voor een redelijke prijs. Ja. En Wa niet alleen maar de dure soorten. Want anders blijven ze gewoon weg. Anders blijven ze weg. Ja. Dus je wil dezelfde kwaliteit doen... maar ja. je moet meer variëren om eigenlijk de consument tegemoet te treden. Juist. En het ja. aanbod is heel walgelijk in zo'n periode... in zo'n crisisperiode, want dan komen de kazen op de markt voor 5, 6 euro de kilo. En ik heb ook wel eens zo'n kaasje gekocht... alleen om te testen wat het was. Nou, dat is ook echt niet om te eten. Dus de markt speelt er ook meteen op in. Die sturen meteen allemaal bagger naar Nederland... van jongens, het is crisis, dus ze willen goedkoop. En dan maakt de kwaliteit niet meer uit. Dus je ja. moet heel erg opletten wat je inkopt ja. in inkopt. Het restaurantwezen waar je mee te maken hebt, de horeca... nou, daar heeft INS natuurlijk ook mee te maken... want jij bestiert een restaurantsite... Merk jij daar ook meteen crisis, crisis? Uh, nou, in zoverre dat natuurlijk, uh, er vallen restaurants gewoon om. Veel? Uh, in verhouding iets meer, maar de precieze getallen, dat, uh, die zijn, daar zijn we nog mee bezig. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat je het is vooral ook de toplaag die, uh, die veel laat horen... dat natuurlijk de dus echte zakenwereld zakt, zeg maar, een niveau lager. Ja. Die gaan goedkoper lunchen? Die gaan goedkoper, of soms helemaal niet. Maar, uh, en dat is wel een, uh, ja, natuurlijk een signaal waar zij ook zelf actief op uh, moeten inspelen. Maar de topzaken hebben het dan over nou ja, uh, echt de, duur, de dure zaken met of Duure zonder michelinsterren? Dure restaurants met of zonder uh, michelinsterren... Uh, die echt ook daarvan deels best wel afhankelijk natuurlijk zijn... En, uh, en ze, je ziet dat er dus ook, zij zijn ook bezig om te kijken, kan ik een ander soort menu aanbieden ja. voor een kleinere prijs, uh, maar, maar wel weer proberen om die mensen binnen te halen. Want je wil natuurlijk niet dat als het straks weer beter gaat, dat ze bij spreken wegblijven, omdat het elders ook wel ja. dan weer oké okay is ofzo. Maar krijg je door deze ontwikkeling dan ook niet meteen zo'n heel groot middendeel? met alle gevolgen van dien. Want het kan ook voor de kwaliteit natuurlijk uh, grote gevolgen hebben. Uh, nou, deels. Maar wat ik beaam wat uh, Betty ook zegt. Dat, uh, en dat is natuurlijk... de consument wordt ook steeds mondiger, wijzer. Uh, wordt meer ook laten zien wat nou eigenlijk kwaliteit is. Wat het verschil is. Dus ook in alle lagen wordt ook wel aan de kwaliteit gewerkt. En juist gekeken naar... en dan kom je dan nog straks op dat duurzame natuurlijk. Maar dus dat... Ik vind dat niet zeg maar, van, uh, dan moet alles maar slechter en goedkoper. Dat gebeurt niet direct. Nee. Wat je wel heel veel ziet, tenminste wat ik heel veel zie, zijn van die acties. Uh, soms heten ze uh, restaurantweek. Die zijn er in diverse uh, uh, maten en soorten. En je ziet ook Groupon-acties. Ja. En ik heb ook tafereelen meegemaakt in restaurants waar ik kwam. die besprongen werden door mensen met zo'n bom. Ja, nou dat uh, is dus eigenlijk. Om ja. goedkoop te eten. Ja, klopt. Nou dat is. Dat is natuurlijk eigenlijk niet bedacht door de restaurants, want dat is natuurlijk een, een, een slimme jongen die opstaat en denkt: ik ga jullie uh, nu goud verkopen aan de restaurants en tegelijkertijd ook mm -mm. Een goud voor de prijs van brons aan de consument. Uh, maar dat heeft zichzelf ook al bewezen dat dat eigenlijk funest is voor iedereen, want er komen alleen maar koopjeszagers op uh, die goedkoop die, kunnen eten. Die denken waar ze dan normaal ergens, veel ja, maar betalen. die weten eigenlijk niet waar ze dan eten. Uh, dus die begrijpen het niet. Plus dat de, he, die, die bedrijven die laten dan zo'n aanbieding heel lang openstaan, waardoor er zoveel uh, bonnen worden afgenomen, dat het restaurant bij wijze van spreken het hele jaar onder zijn prijs moet presteren. Nou, ja, dat is natuurlijk funest voor je hele business. Dus dat, ja. daar zijn ze ook allemaal, of een heel aantal zijn er daar echt met open ogen in gelopen. Maar komen daar dus ook allemaal nu van terug. Dus dat, dat is ook geen lang leven beschoren. Nee, nee. We gaan het zo hebben over een van de acties die jij zelf uh, bedacht hebt... om zowel uh, de restaurateurs als ja. wel de gasten uh, tegemoet te komen. Ik wil eerst eens even weten, want volgens mij zit jij er heel lekker bij, Nicolaas. Ik, ik las namelijk in de krant dat het helemaal niet slecht gaat in de wijn. Mensen drinken steeds meer wijn in Nederland. Ja, maar ja, goed, dat is dan ook van elk jaar een half litertje erbij. En dat houdt dan verder nog niet over natuurlijk. En of ze goedkoper gaan drinken. Ja, als je ziet wat er gemiddeld wordt uitgegeven aan een fles... kan het natuurlijk eigenlijk nauwelijks goedkoper. Want hoeveel is dat dan gemiddeld? Nou, dat is eigenlijk een beetje een fout getal. Want het is 2,50 of 2,90, nee, dat wil, wil het ik afwezen. Maar dat is gewoon alles wat er aan wijn in de supermarkt wordt verkocht. Gedeeld door 16, zoveel Nederlanders. En er zijn natuurlijk een heleboel Nederlanders... die net geboren zijn of veel te oud of van een geloofdokter... niet wijn mogen drinken of liever bier hebben. Dus eigenlijk is het iets hoger. Maar dan nog is het heel laag. Dus gemiddeld kunnen we niet veel goedkoper gaan drinken. 3, 4 euro hebben we het eigenlijk over. Denk ik, juist. Ja, als we de correctie ja. op loslaten. Ja. Dat zijn echt gewoon de hele goedkope supermarktflessen wijn. Ja, maar als je goed zoekt, kun je daar nog echt prima wijn vinden. Voilà, daar heb jij natuurlijk je vak van gemaakt. Daarom ja. kom je met die supermarktwijngids. Uh, maar is er, is er echt sprake van recessie? Merk jij iets van crisis in de wijnbusiness? Nou ja, ik zit zelf gelukkig niet in de handel, dus dat weet ik niet. Ik hoor alleen wel van restaurants dat mensen wat goedkoper gaan drinken. Maar hoe het uh, in de handel is, weet ik niet. De, een paar importeurs die, waar ik toevallig zelf was om wat te kopen richting kerst, die konden het niet bijhouden qua drukte. Dus ja. had je het idee van, nou, het, het valt blijkbaar allemaal wel mee. Ja. Maar misschien zijn het ook mensen als ik die denken van, ja gut, uh, ik heb geen auto, ik uh, koop mijn kleertjes en mijn meubelen tweedehands, dus ik heb gewoon nog steeds geld over voor lekkere wijn. Ja, omdat het een hele hoge prioriteit bij jou niet heeft. heel duur te zijn, nee. Nee, in mijn nee. keldertje ligt nauwelijks iets duurder dan 10 euro. Dus het uh, ja. hoeft allemaal niet Petrus en Meursso's en weet ik veel wat te zijn. Maar goed, als je kijkt in, in, in, in restaurants, waar we het nu ook over ja. hebben... zie je toch dat de Nederlandse restaurateur... Uh, vier keer over de kop gaat met de wijn. Dus een ja. wijn die zeg maar 8 uh, euro inkoop uh, is... die wordt voor 32 euro minimaal op de kaart gezet. In het buitenland gaat het er heel anders aan. toe. Ja. in Frankrijk bijvoorbeeld en in België ook. Ja. Moeten we daar niet een klein beetje van af... Eigenlijk, dat wou ik ook aan Ja, zegt iedereen al jaren, maar dat schijnt toch moeizaam te zijn. Waarom dan? Uh, omdat iedereen het doet, denk ik. Ja, het is ook een beetje wat ik begrijp van de horeca, het kostenplaatje. Ja. Ja. De, ho de Nederlandse horeca heeft de hoogste kosten van heel Europa. Aan personeelskosten, oh, verzekeringskosten, ja. noem maar op. Ja. En dat moet eruit. En het, het, het, het, je kunt alles terugrekenen naar af en moet het niet goedkoper... Ja. Um, ze kunnen niet goedkoper, tenzij de regering iets wat doet aan die kosten. En dat, dat is ook voor de detailhandel trouwens, maar goed, zeker voor de horeca. En um, ik heb nu gisteren toevallig bij iemand gegeten, een klant van mij... en die zegt van ja, ik wil gewoon een hele goede wijn bij mijn eten schenken. Ik heb maar drie soorten rood, drie soorten wit. En het gaat uh, 16,75 voor de huiswijn en 22,50 voor een hele goede chablis. En dat doe ik omdat ik wil dat de mensen proeven... hoe lekker een goede wijn is bij mijn eten. Dat is een hele andere insteek en dat is de insteek in Italië bijvoorbeeld. Het eten complementeert de maaltijd. Ja. En wij drinken om het drinken, er wordt niet nou, zo ja, heel Sterker gauw. nog, er wordt toch in horeca kringen, is toch een gevleugelde uitspraak. Ze eten je arm en ze drinken je rijk iets. Nou ja, kijk, ik vind ook, uh, de restaurants moeten ook wel wat verdienen. Ja. En als dat in de wijn zit, kijk, je moet ook bedenken, in Frankrijk is de wijn om de hoek. Mm -hmm. Hij moet toch altijd wel naar Nederland komen, er zitten tussenpersonen tussen. Dus daar gaat van alles overheen voordat je die wijn in huis hebt. Uh, en ik denk, ik ben er absoluut zelf ook voorstander van... proberen is inderdaad een mooie wijn, maar je hoeft niet meteen 80 euro natuurlijk neer, neer te gaan leggen. Ik denk wel dat het heel erg gaat over dat het restaurant jou goed adviseert. Ja. En want dat is natuurlijk ook wel eens voorgekomen, dat ze dan jou een fles adviseren en daar geen prijs bij noemen. Die valkalk heb ik ook wel meegemaakt, maar dat wil je ook niet. Maar het gaat er juist om dat de restaurants... Daar juist veel meer ja. een leidende hand in. Er. Maar ik zie tegenwoordig toch ook. Uh, kom ik wel in zaken waar ze gewoon een vaste prijs bovenop uh, op de wijn doen. Hè? Dus een, een wijn is nogmaals 8 euro inkopen. Dan kost hij daar dus gewoon uh, plus 15, 23 euro. En zo, uh, hoe duurder de wijn, hoe meer die eigenlijk naar de portemonnee van de gast toekomt. Heel bewust. Ja. Dus, ook heel, heel voor bewust die, ja. voor die combinatie. Ja. Ja. Heel ja. belangrijk. En, en dat zou ook een principe kunnen zijn? Ja, nou, ik denk, waarom niet? Maar dan zijn dat restaurants die daarop hun eigen... Uh, waar zij zichzelf dan weer in onderscheiden van andere restaurants. Ik zou dat niet als een, als een landelijk iets willen instellen. Ik vind wel dat, ja... Als we kijken naar van hoe, hoe ga je die, die crisis beteugelen... is duurzaamheid dan een begrip waar we iets mee kunnen, eens? Uh, nou, ik weet niet of we daar de economische crisis mee kunnen gaan betuigen... maar wel de, de wereldvoedselcrisis uh, bij wijze van spreken. Omdat ik denk dat, en dat, dat is ook nu ingezet... Uh, dat er veel meer naar lokale producten wordt gekeken en gebruik van gemaakt. En dat het ook inderdaad de manier waarop uh, producten worden geproduceerd... dat is, staat veel hoger in het vaandel en vooral ook bij de consument uiteindelijk. En dat zien wij ook. We hebben daar natuurlijk zelf ook een... Uh, duurzaamheidsprofiel nu aan de restaurants vastgehaakt. Uh, opeens Op en, en wat is dat dan dat is dat zij The label nou, Het is, een, het is uh, opgebouwd uit 16 criteria. Die kunnen zij zelf aanvinken op een aantal dingen. Nou, behalve op de MSC-keurmerk. Uh, dat, dat krijgen wij natuurlijk van hun door. Marine Steward Council. De uh... Marine Steward Council. <laughs> en, uh, maar inderdaad, op vertreden, op biologisch producten... op vegetarische gerechten. Zijn er meer dan twee vegetarische gerechten op de kaart. He? Want dat is natuurlijk ook nog heel erg ondergeschoven kindje. Uh, maar ook uh, kan ik kleine porties bestellen. Dus de, en tegelijkertijd willen wij ook dat die consument... En die is daar ook al gaande, want dat is uit een onderzoek, hebben we daarin meegedaan met Milieu Centraal. Euh, dat die consument heel erg bewust eigenlijk wel uit eten wil gaan en daarvoor wil, en zelfs voor meer voor wil betalen. Dus het is. Het is het Mensen op, gaan straks selecteren op. op de, kunnen de dat ook doen? Duurzaam. Op de, nou, je ziet dus bij ieder restaurant hoeveel percentage hij duurzaam ja. is van deze. Ja. Is dit wel, zouden jullie dit aanmoedigen? Nicolaas, zou je dat willen als je ergens gaat eten? Ik let voor het eerst op of het lekker is. Ja. Maar ik merk met ik wijn vaak dat wat ik echt lekker vind, is uh, biologisch en puur natuur gemaakt. En ik ben dol op vlees, maar ik wil alleen van blije dieren. Ja. Dus in die zin uh, let ik er zeker op. Ja. Want ik leef thuis ook uh, biologisch, ja. tot dus, biodynamisch aan toe. Jij, als jij via eens bijvoorbeeld, of op een andere manier aan je restaurant komt, dan zou je daar misschien wel een beetje op gaan letten. Ja, zeker. Ja. Maar het is net wat je zegt. Twee vegetarische gerechten op de kaart is leuk. Maar dan moet het wel lekker zijn, natuurlijk. Ja. Ja. Dat je weet van, oké, okay, iemand weet gewoon dat groente lekker is... en gaat niet met moeilijke namaakvlees of hompen uh, rare kaas iets zitten te doen. Want kaas eet je toe. ja Nou, Bessie... Ik ga zeet je toe en dat is altijd maar ambachtelijk. hè? Of dat is niet zo, maar dat zou je nee. wel uh, Was willen. Het Was het maar waar. Dus het natuurlijk voor, ik denk dat het voor zuivel duurzaamheid... wel een hele grote rol kan gaan spelen in de toekomst. Wij zijn er natuurlijk al jaren mee bezig. Omdat ik alleen maar geloof dat, dat het voortbestaan van onze branche is. En uh, de andere kant op uh, de weg naar beneden en de afloop van mijn zaak is. Dus uh, voor mij kan het gewoon niet anders. Maar... Um, Hey, ik ben het even niet eens met kaas kan alleen maar als dessert hoor. <laughs> wat heb je Je leest vaak in uh, recensies <laughs> wow. over vegetarische gerechten. Ja, dus van, wat moeten we doen? Uh, champignons met kaas. Champignons en iets met uh, gebakken kaas ja, nee, of zo. Precies. Nee, je hebt bekende gelijk. vegetarische je lasagne. Nee, maar daar ja. wordt natuurlijk ook heel veel aan gedaan. Nee, dit jaar is ook de variatie op de kaartstichting... Die, die is ook echt bezig om dat veel groter uit te dragen... dat restaurants chef-koks gestimuleerd worden om eens anders naar uh, een gerecht te kijken van... Het, uh, ik gebruik geen vlees en vis, maar wat ga ik dan wel doen? En ik zoek ja. niet naar vervangers, maar ik ga een eigen gerecht maken. Maar wat is de variatie op de stichting Als ik vragen mag... Stichting of... Variatie op de Kaart, die, dat is, uh, die bestaat nu twee jaar. Dat is dit... op zich wel een hele goede vraag, ja. <laughs> stichting Variatie op de Kaart. Wie zijn dat? Van Joris Heijnen, die is dat uh, gestart. Het is vrij klein begonnen vanuit één iemand die dacht van... Nou, ik ga daar wat aan doen, want ik vind dat er gewoon veel te weinig... Variatie op de kaart is. Variatie. En dan met name natuurlijk op het vegetarische uh, uh, wijze gekookt. Nou ja, weet je wat ik wel een beetje vind? Ik heb een onderzoek gelezen van strategisch adviseur Robert Koops. Of Koops, Koops, want het is een Hollander. Uh, er zijn 700 keurmerken en logo's. Milieukeur, ja. Eco, Max Havelaar... Fairtrade, Betere dus Leven, UTZ Certified, Rainforest. Ik ga ze niet alle 700 nee, voorlezen. Nee, dat hebben we niet. Gehoord, Jammer. He? Maar daar is heel veel keuzestress onder, onder mensen, consumenten. Want hoe kan je in vredesnaam nou uh, richting vinden in dat bos van. In dat, dat, ja, daar ben ik heel met je eens. In dat woud van, van keurmerk. Nou, dat is dus precies waarom wij zeggen: we gaan gewoon met het. Het vinkje en het percentage aan duurzaamheid, dat is wat waar je aan meteen kan aflezen. Hoe, wat doet het restaurant aan? Voor de mensen die verder willen kijken, kunnen daar dus in verdiepen. Maar dat er in eerste instantie één algemeen dingetje is. Ja. Wij gaan zo meteen doorpraten, dames en heren, hier aan tafel. Ondertussen hebben wij een heleboel winnaars. Ik krijg echt een hele stapel mail in de hand gedrukt. En er is wel een lichte verwarring, heeft zich van mijn meester gemaakt. Want we hebben heel lang gecorrespondeerd, al vooraf in de redactie... over deze luisteraarsvraag. van Wat is die andere naam voor Captains Dinner? Onder welke naam is dat in Nederland ook bekend? Nou... Dat moet natuurlijk zijn de Groninger Rijsttafel. De Groningen-rijsttafel, zeg ik nogmaals. Dat kan ook zijn de Zeeuwse rijsttafel. En wat zijn nu de antwoorden die we binnenkrijgen? De Hollandse rijstafel. Ja. En niet één keer, maar alle antwoorden zijn ja. nu Hollandse Rijstafel. Ik ben niet verbaasd. Jij bent helemaal niet verbaasd, Jona. Jij zei dit altijd al. Ik denk zei. om te voorkomen dat het de Zeeuwse of de Groningse of welke dan ook dat we het gewoon de Hollandse noemen. Misschien gewoon... heeft elke provincie het naar zichzelf toegetrokken. Zou dat uh, kunnen? Nou, ik denk dat er overal weer variaties op het thema zijn, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. Waarom heet het rijsttafel? Denk jij? Ik denk zelf omdat er gewoon zo ongelofelijk veel. Ik zit hier nu met me om me heen met een enorme verschijnenheid aan bakjes. Dat met doet ons erg aan denken. Met etenswaren erin. En dat is een beetje wat de rijsttafel ook teweegbracht. Juist, dus dat brengt. Nou, dan hebben we Arno Duivenstein, Dini Meis, Jos Frus, uh, Bushoom uh, Bram Wondegem, uh, Hemo Sportel, Aldo Nero en Jan Commandeur. Heel veel mannen. Ik vind het leuk. Die komen allemaal naar de studio, als ze dat willen tenminste de volgende keer op 27 januari bij onze volgende uitzending van Manjarik. Want we hebben Hollandse reistafel bij deze goedgekeurd. Wisten jullie dit aan tafel? Nee. Ja, ik had gezocht van uh, waarom uh, heet het Captain's Dinner en was... Het Even kleiner was, ja, het lijkt op een rijstafel. En het andere was Jona, wat Jona zei: eh, capucines en spek en uien zijn de dingen die je aan boord hebt. Ja, maar er stond ja. gewoon, het lijkt op een rijstafel. En was het inderdaad Hollandse rijstafel. Uh, ja, ja, nou, dat is op zich heel uh, briljant. Die wordt nu en ook inderdaad, uitge... omdat het met al de verschillende bakjes is, net zoals ja. de, de Indische. Er bestaat niet één regel, Jona, want we gaan dat niet zo n... volgens mij. Hoewel ze ook weer hier en daar zeggen dat bruine bonen. maar dan heet het volgens mij echt geen Captain's Dinner. Maar dan is het eerder. Een, een Hollandse of een Zeeuwse of een Groningse rijstafel. Hoe heb jij het aangepakt vandaag? Nou, om te beginnen ga ik nu... Uh, heb ik drie soorten capricijners... ga ik jullie nu voorschotelen. Ja. Ja. Dat omdat heb een, ik expres een, een gedaan, keer. omdat ik... We hebben gewoon, vanavond geheel tegen onze gewoonte zien... ook niet echt een smaaktest. Uh, ik heb dus genomen... gedroogde capricijners... die ik zelf gist, sinds gisteren in de week heb gezet... en vanmiddag even gekookt heb. Dat is gewoon zo'n zo katoenpakje. Dan heb ik een um, pot... Kappucijners, zoals de meeste mensen hem kopen. Yeah. En dan heb ik een potje en dat noemen ze. jonge kap, verse kappucijners. Ook uit een potje. Nou, die smaakverschillen zijn enorm. Nou, mm -hmm. Nou, ja, want probeer het eens uit te leggen. Nou. Sorry hoor. Punt 1 zijn motto. die twee die uit een potje komen, in mijn ogen echt zoet. Ja. Dus daar ja. ga je al. <lacht> er zit meer wat in waardoor ze gewoon ja. zoeter gemaakt zijn. Of... Stel een of. een kappucijner van zichzelf zoveel smaak heeft, ze hoeft echt geen uh, zoetigheid meer bij. Ja. Dus dat is voor mij al het ene. Ze zijn in kleur ook heel erg anders. En ja. in. het lijkt wel... Even voor de duidelijkheid. De een is koffiebruin, de ander is... Uh, lichtbruin en de ander is groenig. Maar die smaakt ja. ook een beetje naar En de, uh, de lichtbruine zijn echt die uit het potje komen. De koffiebruine zijn de zelfgeweekte, uh, dus de gedroogde kapucijners van oorsprong die ik uh, heb gekocht. En de groene zijn de jonge kapucijners. Mm -hmm. Het verschil tussen de jonge kapucijners en die kapucijners uit pot is veel minder groot ja. dan nu met die geweekte kapuzijners. Dat ja, die zijn ook veel steviger uh, ja. Van ja, die beet. hebben meer bij. Ja. ja, klopt. Ja, maar ook wel minder, een beetje flauw van smaak. Wat de yes. uh, gedroogde? Ja. Nee, de ja. grote bruine. De... Kijk, dit zie ja. Ja. ja, maar dat ligt natuurlijk net aan hoeveel zout je er zelf ook bij doet. Nee, maar luister, ik vind dit wel heel interessant hoor. Maar het gaat natuurlijk om die bijgerecht. Hè? Nou, en dan kan je daar dus ben bij je het meeste van nou, altijd. Nou, daar gaan we. Ja. Tenminste, ik. Ik. <laughs> Wat, uh, ik heb er dus geen rijst bij gedaan, want ik ging van Captain's Dinner en in mijn ogen wordt het dan een rijstafel. En een Captain's Dinner heeft dus aardappels erbij, die heb ik erbij. Daar heb ik heel lang gedacht, we gaan uh, een puree bij maken, want dat vind ik zelf het lekkerste bij een Captain's Dinner. Maar nee, we hebben gewoon een klassieke gekookte aardappel erbij. Dan heb ik erbij gehaktballen. Mm. Pastrami. Gewoon Hollandse gehaktballen? Ja, gewoon Hollandse gehaktballetjes. Ja, okay. Pastrami en rookworst op het vleesgebied. Het is natuurlijk overdreven om drie verschillende soorten vlees op tafel te zetten. Maar goed, het is oude, bijna oudejaar en uh, nu mag het. Maar je kan natuurlijk volstaan, ofwel zonder vlees... ofwel met alleen rookworst ofwel alleen gehaktballetjes. Dan hoort er absoluut altijd bij uh, uitgebakken spek... en uitgebakken uien en rauwe uien. Ja. Oh, rauwe uien ook? Ja. ja. Hey. Okay. Nou vind ik rauwe uien op zich heel lekker. Maar heel veel mensen vinden dat, uh, vinden dat niet zo lekker. Ook niet voor het gesprek dus daarna. Dus ik heb er ook een uh, en, uh, schaaltje uh, gesneden lenteui bij gedaan. Ja. Mm. Ziet het er zachter. ook qua kleur wat mooier uit. Mm. Dus ik heb en rauwe uien en lenteuien en een mengsel van de spek met de gebakken uien. En dan hoort er heel veel zuur bij. Dat heb ik hier staan in de vorm van agurken. En zilveruitjes. En wat heel belangrijk is, mijn Captain's Dinner, is de pickelili. Ja. En als je het helemaal goed doet, dan ga je natuurlijk uh, nu onmiddellijk de keuken in en zelf pikkelilie maken. Mm -hmm. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb een beter merk uh, Pik Lilli gekocht om uh, dat te proeven. Ik ben er zelf ook niet een heel erg uh, liefhebber van, maar oh, dat maakt niet zo uit. lekker. Nou, bij, oh, ik vind het, beetje, het hier bij lekker. door. Oh. Ja, oh. Met mayonaise ja. door. Ik hoor oh. het oh. nog een oh. voorbij komen. Wordt maar hier bij de, de, de kapucijners vind ik het ook altijd heel erg lekker. Nou, dan moet er mosterd bij. Daar kan je ook verschillende soorten mosterd natuurlijk uh, uh, bij doen. Ik heb gewoon, uh, kus, uh, nu gekozen voor een, gewoon een Dijon mosterd. En ik heb appelmoes gemaakt natuurlijk, want dat moet want er dat ook bij. dat hoort er zeker bij. Ja. Maar ik las ook ergens uh, gestoofde appelkanden bij, een appel natuurlijk uit oven, bij. Maar in ieder geval een appel. Ze hadden vroeger natuurlijk veel, uh, zeg maar op die schepen, waar het dus waarschijnlijk <lacht> oorspronkelijk vandaan kwam. Zullen ze wel gedroogde appels bij zich hebben gehad? Ja. Die hebben ze in de week gezet en dan meegekookt met die kapuzijners. Jongens, is dit iets waar jullie uh, echt zin in hebben? Heerlijk. Nicolaas? Ja, ik ken het van vroeger. Maar mijn moeder maakte het met veel minder toebehoren. Dus de kapucijnes en de uien en het spek en de mosterd en de augurkjes. Maar dat was het dan ook Geen zo aardepos. ongeveer. Wel aardappels. Nou, maar joh, joh, joh. De, Je hebt er nu al meer dan de, de, de helpte opgenoemd hoor. Ja. Nicolaas, <laughs> mijn moeder maakte het veel minder Maar jullie zaten <laughs> ook thuis niet op de wilde vaart, toch of wel? Mijn vader wel. Nee zeg, ik moet... <laughs> mijn vader wel, ja? ik ken het echt van... Uh, mijn moeder die heeft uh, aan boord van het schip helemaal geleerd hoe ze het moest doen... En als wij doen, is het ook minstens zo uitgebreid. Heel lekker met katerspek. Wacht even, minstens, dus daar komt misschien ja. nog meer bij dan? Nou ja, echt wel drie soorten spek. Ik weet wel, de eerste ja. keer dat mijn, uh, mijn, mijn man bij ons had... Die, die, die werd er op een gegeven moment echt helemaal niet goed van. Want dan hebben we dat gekookte zuur, zuurkalspek. En dan hebben we katerspek. En uitgebakken vetspek. En speklapjes ja. met kerry. Ja, speklapjes kwam ik ook te veel dat is tegen. Gewoon zeggen. Het is ook, ik kan ook stoofbeertjes erbij doen. Het ja. Is natuurlijk ook een hele goede combinatie erbij. In plaats van appelmoes of met de appelmoes. Ik maak de appelmoes absoluut zelf. Dat heb ik mijn hele leven dat heb ik nooit begrepen. Ik vind begrepen. Uh, omdat hij appel... dan lekker zoet-zuur is. Uit zo'n pot ja. is het gewoon alleen maar zoet. Ja. Toch? vind ik echt ja. niet lekker. verheug jij hierop? Ik verheug me er zeker op. Ik zou niet al het vlees gaan eten. En ik, dus thuis zou ik het ook alleen met spekjes doen. Ja. Ik ben niet zo van de veel vlees. Nee, dat is ook een principe? Of dat is nou, een, dat is een beetje gegroeid. Eigenlijk eet ik helemaal geen vlees meer. Maar ik proef het wel. Ja, ja. En wat zit daarachter? Is dat een, een Nou, een, dat het een me heel en... erg zwaar valt tegenwoordig. Dus uh, vlees is gewoon vermoeiend om dat te verteren. <laughs> <laughs> en uh, als ik vlees koop, is het altijd uh, van de biologische slager of wat dan ook. Maar uh, ja, het trekt me gewoon niet meer. Nee. Ik vind nou. het dierlijke. Dat, mm, nou, zo nee, is ook ja, nog. <laughs> nou, ik, ik herken het wel, dat je, is minder vlees. Maar, uh... Goed, jij gaat uh, mooie bordjes maken ja. en wij gaan ons uh, dan verheugen op, uh, op de reportage. Want onze verslaggever Chris Bijema die, uh, die moest werken met een opdracht. Dat hoeft hij bijna nooit, maar nu moest dat. Duurzaam betaalbaar en gezond natuurlijk. En hoe vind je dat nou terug in het dagelijks leven? Nou, hij meldde zich bij de Zuidermarkt in Amsterdam, Oud-Zuid. Je bent op weg naar een markt georganiseerd door buurtgenoten. Vlak voordat je gaat heb je een mail gekregen van Petra Possel. Duurzaam, gezond, betaalbaar. Daar moet jouw reportage over gaan. En je neemt het nog eens door in je hoofd. Duurzaam, gezond, betaalbaar. Eenmaal op de markt spreek je met een van de initiatiefnemers, Pieter Moor... Je vraagt aan hem naar het waarom van de markt. Het aanbod van voedsel is veranderd in de loop der jaren. Is gewoon verminderd. Want de, de lokale buurtwinkels zijn weggetrokken. En daar zijn kledingwinkels voor in de plaats gekomen. En uh, dat vinden we als buurt eigenlijk heel jammer. En daardoor kom je elkaar ook niet meer tegen op de winkelstraat. En dus we hebben we hebben het idee gelanceerd om een markt te beginnen. Op een van de pleintjes hier in de buurt. Nou, het is dit plein geworden. En uh, elke zaterdag is die markt hier nu van half tien tot vijf. En het bijzondere van de markt is het coöperatieve karakter. Dat een deel van de markt, is de groente- en fruitkraam... dat wordt verzorgd door een coöperatie. En de coöperatie, dat zijn wij, buurtbewoners. Dus als buurtbewoner word je lid van de coöperatie. Je betaalt daar een, een, een bedrag per jaar voor. Een bedragje, En je krijgt 10% korting op alle groente en fruit die je koopt. Maar het leuke ervan is, je staat ook in de kraam. En je ja. verkoopt dus aan je mede-buurtgenoten... Uh, de groenten en fruit. je vraagt naar de criteria van de producten. Bij ons, bij ons zijn de, de criteria zijn... Uh, zeg maar gewoon duurzaam, gezond en betaalbaar. Want ja. dan heb ik meteen die, nee, die dingen exact, ik het, op pad gestuurd. Het in. gaat vooral duurzaam, biologisch, ambachtelijk uh, en betaalbaar. Nou, je sluit je aan bij een groep vrijwilligers die wordt geïnstrueerd door een vrijwilliger. Heeft een van jullie al eerder op de markt gezeten? Nee, nee nog nooit. Nee. <laughs> dat is een hele ervaren ploeg ervaren nou, We pakken dadelijk even een uh, pinautomaat, dan gaan we even kijken hoe die werkt. Je ziet dat een pinautomaat heel spannend is... Ja, en ja, dan, dan hier twee ja. keer op oké, okay, want dan is hij gelijk weer Ries ready het. voor de volgende keer. Okay, oké, okay. okay. twee keer oké. Okay. Twee, twee keer oké. Okay. Okay. Hoeveel okay. keer oké? Okay? <laughs> twee keer oké. Okay. Je groepje leert iets over de groenten die ze gaan verkopen. En als mensen uh, puree gaan maken, dan, uh, dan je kan je ze daarbij maken. de knolselderij aanraden. Oh ja. Maar even die drie aardappels, welke zijn dat nou? Want dat weet ik dus niet. Er staan bordjes bij. Oh, bij. bij. Okay. Er zit ook een man in het groepje. En we mogen geen knollen voor citroenen verkopen. Het is de enige man. Nou, nee, liever niet. <laughs> Leden van de coöperatie krijgen 10% korting. Je vraagt je af... Hoe je ze herkent? Aan hun neus. Nee, dat zie je, dat, dat, dat we, we ook goed, goed vertrouwen ja. tot nu toe. Geen pasje? Nee, nog niet. Dat, dat gaat er aankomen. Dus want dit wordt uitgezonden, hè? Dat kan je beter niet. Dat is dus heel jammer. Ja. Dus er moet een pasje komen nadat dit uitgezonden is. Vanaf januari zijn er pasjes. Vanaf januari zijn er pasjes. Ja. Je ziet dat het één uur is... Tijd voor de wisseling van de wacht. Hoe was het? Nou, enig. Ik snap niet dat het nu al één uur is. Echt waar. En ik was hier al om kwart over acht. De relaxheid die deze mevrouw uitstraalt, is bij jouw groepje nog ver te zoeken. Wat deed je nou? Ik deed iets verkeerds, geloof ik. Zal ik dit doen? Kom. Je moet gewoon heel rustig doen, volgens mij. Maar wacht even, nu zie ik iets. Hè. Je wat gaat een avocado je? weggeven voor 21 cent net. Heb Toch? ik dat fout gedaan? 1,20 euro. 20. Ja, 1,20 euro. 1,20 euro. 20. Ja, die is per stuk. Oh, goed dat je even oplet. Ja, moet je kijken wat er gebeurt. Avocado. Nee, hoeft nee dat 20. hoeft niet. Kijk, op het lijstje staat per stuk af en toe. Okay. Dus Dat hoeft helemaal niet te wegen. Nou, dat is helemaal goed. Goed dat je erbij maar staat. Maar de moet moeten wel wegen. Ja, tuurlijk. Ja. ja. Oh, wat, oh, je hebt me gered. Het doet je genoegen dat je ziet dat de buurtgenoten... het is hier het gooi van Amsterdam, de markt hebben ontdekt. Maar wat gaat u maken? Ik ga vazand, normandische fazant maken. Dat is echt een recept voor deze buurt, vind ik. Weet ik niet, maar het is ontzettend ja, lekker. Ja, ja, ja. Je tijd zit erop. Je gaat. Ga weer. Ga je? Wat jammer. Het ja, ja. is zo gezellig met jou. ja. ja. ja. Ik denk dat alle zenuwen een beetje voor niks waren. Het ja helemaal nergens, slaat nergens op, want het is helemaal leuk. Wie kan ik helpen? Je kunt de dames met een gerust hart achterlaten. Onderweg naar huis bedenk je dat je zelf ook wel lid zou willen zijn van een coöperatie. Nou, als het dus een beetje mee zit, staat Chris bij. Maar vanaf volgende week gewoon weer op de markt. En op 6 januari is die markt ook weer in Oud-Zuid, de Zuidermarkt. We krijgen post binnen van luisteraars, Jacques van Bokstel. Die schrijft ons: Hallo Petra en meneer Klei. Dat is een onderscheid, hè? dat merk je dan. De supermarkten <laughs> hebben meer dan 75% van de Nederlandse wijnmarkt. Gemiddelde prijs is 2,90 euro voor een 75 centiliter fles. Trek hier de btw accijns transport fles kurk, etiket marge importeur detailist van af. Dan blijft er voor de wijn in die fles hooguit 20 cent over. Het wordt tijd de zuinige Nederlander op te voeden. Voor mij zijn daarom de supermarktwijngids van Klei... en de beste wijngids van uh, Hamesma voorheen duiken een ergernis. Bij onze 40 jaar bestaande wijnclub is de gemiddelde prijs 7,70 euro per fles. Dan wordt het pas echt genieten. Zit er ook een beetje een kritisch puntje in. Nicolaas? Ja, maar ik weet ook hele vieze wijn van 7 euro... en zelfs hele vieze wijn van 70 euro. Maar de basis klopt. Uh, er blijft heel weinig over wat je uiteindelijk aan de wijn hebt. Ja. En het is wat zo geeft ietsje meer uit. En dat is dan in principe wijn. Maar ja... Het is moeilijk in het algemeen te zeggen, want koop een Sancerre van een tientje... en dan heb je ook grote kans dat het niet te hachelen is. Want je betaalt ook weer voor de naam, De, de naam. dus die is altijd moeilijk in het algemeen te zeggen. En maar deze meneer zegt eigenlijk, er blijft maar twintig cent over... dus dat kan ook eigenlijk nooit heel veel zijn. Nee, die maar die als je in, uh, het enorm groot maakt als groothandel of coöperatie... Ja, als je een uh, miljoen keer een stuivertje verdient, is ook een boel geld. Ja. En dat zijn dan ook firma's, zeker in Chili, Australië enzovoort... die maken ook duurdere wijnen, waar ze dan weer meer winst op uh, maken. En uh, ja, werk in het groot. En hoe zielig het ook is in Chili, Australië, Zuid-Afrika... de arbeidskrachten zijn er niet duur, dus... Zo gaat dat dan ook. Ja. Wat jij ons nu schenkt, want ondertussen hebben wij een fles opengetrokken, of twee. <lacht> uh, en dat zijn geen wijnen van uh, 2,30 euro, zo te proeven, denk ik? Nee, um, rond de 9 euro. Waarom heb jij dit voor ons meegenomen? Ik geef dit een beetje aan wat er op dit moment aan woke is, of waar we naartoe kunnen. Of wat. Nee, ik mocht domweg meenemen wat ik zelf. Mag in de kelder aan staan. <laughs> en dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit waren twee. Nou, on ontdekkingen is een, een groot woord. En het zijn twee ware wijnen. En bijna niemand drinkt ware wijn, behalve uh, zure Sancerre uit de aanbieding. Dus dat promoot ik altijd een beetje. Oh ja, dus jij vindt dan een beetje de ongeschoven uh, kindjes die, die mogen wel even in het licht komen ja. te staan. Ja. want wat, wat zijn de, waar gaan we naartoe? Hè? We, we, we zitten terug te blikken, maar ook een beetje vooruit te blikken. Waar gaan we naartoe in 2012? Wat, wat zijn de dingen waar het om gaat als het wijn betreft? Uh, als ik het voor het zeggen heb, dan drinken we allemaal gezellige puur natuurwijnen... van onbekende druiven en koelen het rood en drinken daar lekker veel van. Maar rood. ik ben bang dat het... Gewoon doorgaat zoals het al jaren gaat. Dat we heel langzaam iets lekkerder wijn drinken. Dat steeds meer mensen, maar mondjesmate wat meer van weten en bereid zijn er iets meer uh, aan uit te geven. En... Dus dat het vooruit gaat, maar langzaam. Ja, en heb je dan nog een geheim type? Iets wat we uh, na kunnen jagen, omdat jij het ons verteld heeft. En wij vertellen dat dan natuurlijk vanzelfsprekend niet door. Nou, heel in het algemeen, als je nou zegt. Ik wil in plaats van die 3-4 euro... eens een tientje uitgeven aan een fles. Ga dan niet een Neuf du Pape Bourgogne Chablis Barolo... uit de aanbieding kopen. Maar zoiets als dit, iets onbekends van een goede wijnwinkel... waarvan je weet, ik betaal voor de wijn en niet voor de dure naam. Nee. En speelt dan nog een rol of het duurzaam is, biologisch is? Uh, dan Want, jij, jij... Ik merk dat wat ik zelf echt lekker vind... en ik heb ook een aantal keren van mensen blind moeten proeven en dan had ik het goed... dan blijkt het altijd uh, puur natuur gemaakt te zijn. Maar je kunt natuurlijk nog zo ideologisch en vol goede ideeën biologisch zijn... en heel vieze wijn maken. Maar ruik jij aan een, aan een rode wijn ja. bijvoorbeeld dat hij, dat hij heel erg veel sulfiet heeft, zwavel heeft... of dat, ja. hij, dat hij gewoon... dat er heel veel aan gedaan is, meegerotsoort is. Ja, en meestal gaat dat samen, want... Als je heel goed en zuiver wijn maakt, dan heb je niet alleen geen zwavel meer nodig. Maar dan doe je dat ook niet, want anders had je het uh, verder ook kunnen nalaten. En de wijn met veel sulfiet is mee gerommeld en slordig gemaakt. Onder het idee van, hartstikke idee, zoveel mogelijk. En dan sulfiet ter bescherming. Ja, maar sulfiet staat op, el bijna elke fles heeft een mededeling acid sulfiet in. Ja, en dat is uh, heel lief bedoeld van uh, de industrie. De EG. Maar... Het heeft heel veel onrust veroorzaakt, want het zit er al duizenden jaren in. En nu denkt iedereen ineens van... Oh, sulfiet in mijn wijn en wat moet dat een uh, hu Fles terug. <laughs> Terwijl wat er in die fles zit, dat kan zijn van het absolute minimum... tot het maximum wat mag van de wetgever. En ja, het is op zich niet uh, schadelijk, maar op de... Behalve dat de hoofdpijn op kan leken. Ja... Maar het wisselt per mensen, persoon hè? enorm ja. hoe gevoelig je ervoor bent. Ja. En een heel klein percentage van de wereldbevolking... die kan er echt niet tegen, maar dat zeggen we. En verder ligt het echt aan je gevoeligheid. Ja. Hmm. En ik heb zelf Best bijvoorbeeld... Met is daar. Ja, en ja. ik heb dat zelf nooit hoofdpijn... Zo maar zout, hoef ja. maar aan een wijn met veel zwavel te ruiken... en ik heb al koppijn. Ja. En als je een aantal hebt geroken, dan voel je de volgende ochtend echt katerig en brak, terwijl je geen druppel in het bier gaat. Terwijl als het puur natuur met nauwelijks zwavel en echt heel goed in elkaar zit... Nou, dan nou dat vind ik dan toch wel een drinken. goede gezondheidstip. Ja. Uh, heb, heb jij die ook, die kosten? Waar gaan we naartoe met de kaas? Ja, de kaas uh, heb ik al een, dat loop ik al een poosje... Uh, dat We gaan naar kleinere producenten. De kleinere producenten die ook kiezen voor um, een veesoort om zich te onderscheiden van de grotere producenten. Je hebt de, de holsteiners, dat zijn koeien die heel veel melk kunnen geven. Ik heb laatst iemand gehoord, die had een holsteiner... voor 90 liter melk op een dag. Dat is echt rampzalig, dat noemen wij ook slootwater. Nee. En er zijn dus boeren die nu opstaan en zeggen... ja, maar ik neem gewoon een koeienras wat misschien maar 20 of 22 liter geeft. Maar zo mooi van kwaliteit... Daar ga ik een kaas mee maken. Dat doe ik dan ook nog biologisch. En niet alleen omdat ik denk dat het dan meer oplevert... maar echt voor het welzijn van het beest. En dan komen er dingen boven water. Um, ik, heb, ik heb het een en ander meegenomen natuurlijk, want je kent me... Maar ik heb hier een ja. kaasje liggen, dat is dan um, de Remeker. Vandaar die uitnodiging. Ik voel hem. <lacht> ik hoop het. Nou, nee, dat is Want dan kan kaas ik mee. altijd voldoen, weet je. Maar uh, Remeker is zo'n kaas. Er is een kaas uit Lunteren van Irene en Jan-Dirk van der Voort. Dat is een, een echtpaar. En die hebben Jersey-koeien in Nederland gehaald. Die hebben de stal verbouwd, een unieke stal, heel ruim opgezet, waardoor nu de koeien hun hoorns kunnen houden. Wow. Dat hebben ze gedaan uit het oogpunt van het is belachelijk dat ze er af moeten. Want ze zullen er niet voor niets zitten. Jan Dirk staat regelmatig met grote groepen in zijn weiland tussen zijn koeien te vertellen. En uh, meestal gaat dat goed. Al heb ik een keer een kopstoot gehad en een blauwe heup daardoor. Maar goed, meestal <lacht> gaat het goed. En um, tijdens het vertellen ontdekte hij bij het voelen van de horns, Want dat mag hij wel, dat mag je als vreemdeling niet. Maar die koeien kennen hem natuurlijk. Dat tijdens het herkouw die horns warm werden. Nou loopt TNO bij hem het bedrijf plat. Want ze doen onderzoek naar zijn goede grond. Ze doen onderzoek naar wurmen die verdwenen waren. En nu heeft hij dit gemeld. En het blijkt dus ook dat tijdens het herkouwen... de horens uh, met infrarood licht uh, opvlammen. Op dus er gebeurt iets tijdens de spijsvertering... tijdens het herkouwen um, met de hoorns. En nu blijkt dat mensen die de producten van Jan Dirk gebruiken... de boter... De melk en de kaas. Mensen met een koemelkallergie... en dat moet je niet verwarren met een lactoseallergie... die kunnen dus zijn producten verdragen. Interessant is dit, hè? Jongen? Ja. Omdat, er Omdat er iets gebeurt in, in die spijsvertering. Het systeem is rond. En... Um, ja. Uh, ik, ik durf dan eigenlijk nog verder te gaan. Want wij hebben ontzettend veel mensen met allergieën op het ogenblik in de winkel. Mm. Ook heel veel glutenallergieën. En we verbouwen natuurlijk graan om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk... van die halm uh, grote kwantiteiten te Alles, halen. Ja, precies, precies. Massaproductie. En het bleek alleen maar meer allergieën op mm. te leveren. Terwijl als je naar speld kijkt, dat kunnen die mensen wel verdragen. Dus als we nou met z'n allen gewoon dat stapje terug doen... Nou, zoals het bedoeld is, ja. dan doen we én goed voor, voor de, de wereldvoedsel. Want ik bedoel, we hebben hier overproductie gewoon. We doen het heel erg goed voor de smaak. Want als je die Remeke proeft. Nou, dit is echt, dan word je gillend wakker vannacht van waar ligt dat stuk, want ik wil nog meer. <lacht> <lacht> en het, je doet het beste voor je lijf. En dan is het een kaas met een vetpercentage van lekkere, dikke, 50% in de <lacht> droge stof van de kaas. Maar als je daar een stuk van gegeten hebt, ben je voldaan en dan ben je gelukkig. En als ik een stukje 20 plus heb gegeten, denk ik, dat rot dieet... En dan ben je ongelukkig. Nou, ik wou bijna halleluja erachter Ja aan Mooi, zeggen. Dit, is, dit is een prachtig. De horens ik, van de koe, daar gaan wij voor ja, ja. Nou, in 2000. Zolang kwamen. we zelf maar niet met horens hoeven te lopen, dan vind ik er niks aan <laughs> ja. de hand. Iens, jij nog even, als finale. Ja. Waar, waar gaan we naartoe? Waar gaan we wat jou betreft naartoe? Je hebt al iets opgezet, dat zijn de in, ins, di, dinerdagen. Ja. Ik moet het wel goed zeggen. De dinerdagen. dat is inderdaad een week waarin uh, op drie verschillende prijsklassen uit, uh, gegeten kan worden. Uh, aan bij restaurants die zich daar, uh, die daar aan meedoen. En daar gaan, de, daar gaan de restaurants niet failliet aan? Of over de kop? Of... Nou, wat blijkt, uh, dat de restaurants uh, zien... Omdat natuurlijk... Kijk, wij, wij trekken sowieso al door het hele jaar heen mensen die uit eten gaan. en dat zijn er toch al gauw uh, bijna 1 miljoen bezoeken per maand. Uh, dus die, die mensen zijn al gewend om uit eten te gaan. Dus die weten al van... En die zijn gewoon benieuwd van... Nou, dan ga ik dan nu, dat is dat restaurant. En dat blijkt dus ook... Krijgen wij terug, want we hebben daarna alles, iedereen gebeld... Met een soort enquête. Hmm. Dat ze inderdaad het publiek wat dan binnenkomt. en ook voor een goede fles wijn bijvoorbeeld kiest erbij. en niet uh, blijft zitten op een, uh, op een glas water. maar ook dus terugkomt. en dus ook daar echt iets aan heeft. En dat is natuurlijk heel belangrijk. maar ik denk wat vooral ook belangrijk is. dat uh, de ik noem dat eigenlijk een beetje raar woord. de onlineisering van de, de horeca de onlineisering ja dat is een heel raar woord. noem het de digitale <laughs> revolutie Ik verheug me nu op scrabble opeens <parse> <ch Proseaksặnnik> ja. uh, maar dat de restaurants zijn dus nu ook uh, begrijpen nu ook heel goed dat het verlengstuk van hun restaurant is niet uh, tot aan de deur maar dat gaat veel verder dus uh, er wordt veel meer gedaan op internet en met bedrijven en wij zijn zelf ook meer tot een online marketingpartij partner geworden van de restaurants uh, en dat gaat gewoon goed werken. Ja. Maar, nog één ding. Gastvrijheid, daar gaan de restaurants het mee winnen. En juist. dat is echt iets wat het komende jaar... Uh, want het zal een zwaar jaar worden. Uh, en juist op die gastvrijheid... daar gaan ze mensen terug mee laten komen... en ook die mensen uh, gewoon weer echt ontvangen ja. in de horeca. Jona, uh, jij verheugt je vast op die prijsuitreiking. Ik kan heel weinig tijd hebben nog, maar jij krijgt een prijs. Nou, het banketbakker heeft een internationale prijs gewonnen. Die ga ik 6 maart ophalen in Parijs, ja. Dat is een boek van, uh, met, ah, met de receptuur met van Holtkamp. Oh, oh, over de banketbakker. En ja, vandaag is vandaag bekend geworden. De, nou, oh, ja. wauw. Wat dus Ik moet in de volie hem op gaan halen. Onstage. Nou, dan Mart. moet je zo'n pakje ah. aan, hè. Een bananenrokje, denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja. en hooghaak. Als je dan maar wel duurzame bananenschillen ik, daarvoor gebruikt. Kees en ik glunderen ervan. Ja. Oh. Ja. Kees Holtkamp en Jona Freud. Jona <laughs> Freud geeft, is de uitgever van het boek, dus die gaat die prijs ophalen. Ook fantastisch <laughs> nieuws. Steert. Leuk dat jullie er allemaal waren. Volgende maand zijn we er weer op 27 januari. Zometeen het hoorspel De Ontdekking van de Hemel van Harry Moelies. Vooraf gegaan door een gesprek met zijn twee dochters. En uh, nou, we gaan lekker uh, eten. Heerlijk. Het smakelijk.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 En de bijen hebben geluk, want het is een schrikkeljaar... 366 dagen lang aandacht voor deze nijvere insecten. Honingbijen, metselbijen, hangersbijen, veldbijen, snopkoopbijen, dikbootbijen. Alle inkers opgelet. De opening van het jaar van de bij. Zondagochtend. Radio 1. Tussen 8 en 10. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten. En bijen.